Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Haaksbergen gaan de plannen voor een AZC van tafel... vanwege de val van het kabinet. De Twentse gemeente was bezig een locatie te vinden... voor een asielzoekerscentrum, maar houd daar nu mee op, zegt de wethouder. En de directe aanleiding is de val van het kabinet... en de vele vragen die dat oproept. Vragen die wij ook nu niet kunnen beantwoorden maar die erg te maken hebben met de uitvoering van de spreidingswet... en de consequenties daarvan. De spreidingswet regelt dat asielzoekers gelijk verdeeld worden over het land... en dat iedere gemeente dus voor opvang moet zorgen. Bij een woning in Baarn is gisteren opnieuw een ontploffing geweest. De knal was in een groot deel van de stad te horen. Het is al de zevende explosie in Baarn in vier maanden tijd. De politie onderzoekt of er een verband is. Bij de explosie raakte niemand gewond. Suzanne en Freek hebben van zich laten horen. Een week geleden maakten ze bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft... en dat hij niet meer zal genezen. Op Insta schrijven ze dat ze geprobeerd hebben het slechte nieuws een plek te geven... en dat ze blijven vechten. Freek krijgt medicijnen die de ziekte moeten afremmen... en zegt dat hij zich al iets beter voelt. Het zangduo maakte ook bekend dat ze een kindje verwachten. Met de zwangerschap gaat het goed. En deze gitaar uit de eerste Back to the Future film is kwijt. Hoofdrolspeler Michael J. Fox speelt erop tijdens een schoolfeest in het verleden, maar het bekende instrument is onvindbaar. Daarom doen de acteurs uit de film een oproep. We are on the lookout for a missing guitar. No one seen that guitar since 1985 we Ze willen die gitaar graag terug hebben voor het 40-jarig jubileum van de film. Dat is al over een maand. En het weer nog grijs met in het oosten nog wat buien. Later trekt het open en is het bijna overal droog. Af en toe zijn er ook opklaringen met zon. En het wordt vandaag maximaal 17 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nu één file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar doe je er bij knooppunt 1 Nes naar de A27 richting Almere ruim 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM...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 Een harte welkom, luisteraars bij DUIF Zagen de Week Door. Nou, u heeft me zojuist met de hand aan het werk gehoord. U kan me misschien ook zien. Ik zit in de studio. Uh, ik ben hier uh, ben ik uitgezaagd. Dat klinkt ook afgezaagd, hè? Dat zeg. Uh, maar we hebben weer lekkere muziek vanmorgen voor u hoor. En ook stukjes cabaret om het half uur. Uh, voor het eerst om half tien. Dan uh, ga ik los met. Ga ik nog niet verklappen. We uh, moeten maar gezellig luisteren. Tijdens het ontbijt wellicht. Als u we nog op moet ontbijten, luisteraar... is dat een hele smakelijk ontbijt toegewenst natuurlijk. Namens U uh, uh, Wil je een beroep op me doen? Dat kan altijd. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you gotta do is go. And I'll be there. If you need somebody to love. Just look into my eyes I'll be there to make you feel right If you're feeling sorry and sad I'd really sympathize Don't you be sad, just call me tonight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 Dat luisteraars. Ik zal er voor jullie zijn hoor, helemaal. Kan je van op aan hè? I'd like to stay in love. We'll Dit zijn die Alessi Brothers met. Oh, Lori. Oh, Lori. Oh, keep... Niks met een papagaai te maken, dat is Laurie, hè? Dit is Lori. Dat is heel wat anders. Ik wel hoor, en dan krijgt u ook nog een gouden ring van me. Nou, wat zit u daar nou van? Bent u gefortuneerd, bent u dan, luisteraar, als u een gouden ring voor me krijgt? The Fortunes. <middels> Make a girl just like you, take her right downtown.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 Gonna be fine, so fine, fine. Ja, prachtige close harmony sing, uh, song uh, uh, techniek. Ja, dat is uh, dat je dus uh, meer, meer stemmig met elkaar zingt, hè. Uh, dat, doe ik, uh, dat deed ik vroeger thuis, toen ik met mijn hele gezin was ook wel eens. Hè, dan uh, had ik een kwaaie bui, heb ik ook wel eens, hoor, duif. Duiven hebben ook wel eens een kwaaie bui, en dan... Uh, dan ging ik expres vals zingen. En dan zong de hele familie vals met me mee. En dan kreeg je close harmony. Hè? En uh, door die harmony uh, dan, raakte de, uh, dan raakte die uh, kwaaie bui ook weer over. En uh, dan was je weer goed geluimd, zeg maar, luisteraars. Het was wel uh, something stupid allemaal. Hè?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 Ik liep ik liep net eventjes naar het raam hier in de studio. Hoor. Ik zit op de eerste verdieping. En dan kan ik zo aan de overkant kan ik zo de, de huiskamers kan ik binnenkijken. En dan zie ik verdorie allemaal mensen met elkaar schuivelen door de kamer op dit nummer. Dit is de snelste manier om van vastzittende ontlasting af te komen. Ja, dan moet je snel naar de wc... En... En dan kom je vanzelf van je ontlasting af. Nee, dit is niet de manier om van je ontlasting af te komen. Uh, something Stupid is de manier om uh, romantisch door de kamer te zweven, luisteraars. Met je kleine meisje, met jouw little lady. my baby, little lady. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to the air, oh, my little lady, you can make.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 No love. My Little Lady van de tremolos luisteraars. Ja, en uh, ik draaide net uh, Nico Nicole Kidman uh, met Robbie Williams uh, met Something Stupid. En uh, er, zijn, er zijn een hoop uh, uh, uh, muzikale werkjes opgenomen dat je zegt van, nou, dat vind ik maar Something Stupid. Geef eens een voorbeeld, daar. Nee, dat doe ik niet, want ik wil niet uh, uh, gaan uh, stoken onder de... Musici en artiesten en ja, iedereen die een plaatje opgenomen hebt verdient succes wat mij betreft. Dus, dus dat, ga, dat ga ik niet doen. Maar uh, Something Stupid, uh, ik word daar altijd een beetje, beetje melancholiek van. Uh, romantisch ook wel. Uh, heb u, heeft u dat ook, luisteraars? Dat u daar romantisch van wordt? Nou, dan ga ik nog wat laten horen van uh, meneer Robbie Williams. Zijn versie van Mr. Bojangles. Jing, jingle, a man jingle, jingles and he'll dance man, you In worn out shoes for you. No one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 Mr. a but... Mr. Bojangles, come back and dance, dance dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles. Ja, wat heerlijk hè? samen eventjes een lekker dansje maken. We zweven over het tapijt of de laminaten, als u dat heeft. Dus, uh, dat zweeft nog lekkerder, volgens mij. Als je dan uh, van die sloffen aan, uh, aan hebt... luister uit, met dan de onderkant een beetje, beetje dons. Hè? Heb je, je, hebt, je hebt ook sloffen met rubber aan de onderkant. Dat kan je niet uitglijden. Of nou, dan nog beter eigenlijk uh, uh, gewoon wolle sokken. Dan kan je, gewoon, uh, dan kan je zweven over het, uh, over het laminaat. Heeft u wel eens geprobeerd? Moet u eens doen. Moet je echt eens doen. We gaan straks uh, naar Cabaret luisteren, maar eerst nog even dit... The things you say that Don't always hurt me The things you do don't always make me... You're the reason why Jij bent de oorzaak do, Weet je het maar weten me, But when... Say. They don't always hurt me Jij bent de oorzaak van alles. You're the reason why. The Ruben zwakken dat, luisteraars. En ik. Eh, voordat we gaan eh, genieten van Cabaret, neem ik jullie. Eh, nog even mee naar Frankrijk. Want ik ga naar Frankrijk. Nou, allemaal instappen. Het zit zo: de vreesenis van Jezus Christus. Daar gaan we straks naar luisteren. Nou heb ik er een beetje verraaien. Dat moet ik eigenlijk niet doen, hè? Herman Vinkers. Ja. Nou, dat is, dat is altijd humor zonder dat er iemand bij. Eh, uh, uh, uh, Wordt beledigd. Of, of, uh, het is allemaal. Uh, spelen met taal wat Herman Vinkers doet. Uh, dat is, uh, daarom is hij een van mijn favorieten luisteraars. Nou, we gaan naar Frankrijk. Kom op. Wat doen we met die Amazing Stroopwavels? Ik ga naar Frankrijk.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 Adres, kamerik, leveringen, reizen, schaalloos, rooswinkelottingen, deukjes, kloosjaar, pamperd, dan is het net de van pandhout, kipjes uit de pot, voor de Rockford Kade, kikkerbrood, Hans, witte petjes, voor en nog even hun gezever. Even... Frankrijk, nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar is ook nooit op vakantie gaat. je ja, dat in Brussel is, zet jij al vreselijk vast.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 Utrecht, Aanrecht, Kamerlijke, Grevelingen, Rijssel, Sjahloos, Rozebeke, Loteringen, Deupjes, Bloosje, Pantelen, De, De voor Pannach, Reps, Zuttefort, Verderd, ja. Rockfort, Pate, Kiekevegel, Ganslever, Petjes, nog ja. en het eeuwige Plan ja. Frankrijk! Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien, nou ja, een tijdje, nou, volgend jaar misschien, nou ja, wat minder, zo zeg een dag op tien. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Frankrijk, meer terug. Frankrijk. Louis Menon. Nou, hoe voelt u de reis uh, naar Frankrijk? Met een elektrische auto, met een actieradius van uh, 380 kilometer. Dus we hebben, we hebben Parijs niet kunnen bereiken, helaas. Dat kan dan niet. Hè. Als je een elektrische auto hebt met een actieradius van 380 kilometer... kom je toch minstens 120 kilometer tekort om in Parijs te komen. Het is wel le lekker rustig uh, in de auto dan, hè? als je elektrisch rijdt. Dat, uh, dat is een, een spannende tijd, dat houdt de spanning daarin. Is ook wel nodig, anders rijdt hij helemaal niet natuurlijk de auto. Maar alle gekheid op een stokje, uh, je moet niet om mij lachen, je moet uh, lachen om Herman Vinkers. Het zit zo: de vrijstenis van Jezus Christus wordt gezien als de bakermat van de EHBO. Omdat, symbolisch gezien, bij die vrijstenis de mens van zijn zwachtels is bevrijd. Of anders gezegd, uit zijn verband is gerukt. En om daarom treden het een en ander aan ook te maken, had ik een vrijwilliger nodig. Maar als we zeggen, denkt u er nog maar even rustig over na. De avond is wat mij betreft lang genoeg, dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden, dichter bij huis, om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het culturele leven in Emmen. Eén stoplis springt op rood, een ander weer op groen. In Emmen is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Emmen. Emmen. Ah. Ja, Erik komt uit Erik aan. en dan lijkt dit al heel wat, moet ik zeggen. Maar. Uh... <lacht> Door het centrum van Emmen, dan zien wij uh, verrassend weinig ratelapparaten. Wij van de EHBO zien het liefst bij elke voetgangersoversteekplaats. een voetgangerslicht voorzien van ratelapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, het is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats. Zien het hele licht niet. Maar die horen dan dat razelapparaat en denken: hé, hey, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu heb je ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. Horen dus dat razelapparaat niet, maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien dat lampje en denken... Hé, hey, een lampje. <lacht> Wat een lawaai. <lacht> Nog even snel samengevat. Een lampje is verdovend een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is een combinatie van beide: Lampje plus een ratelapparaat. Voor het geval er iemand komt die en blind en doof is. <lacht> <lacht> het licht staat op rood... ...dan nu maar wachten tot er iemand zo vriendelijk is om daar doorheen te lopen. <lacht> het leuke is namelijk, vind ik, wanneer je door het rode licht loopt... ...maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm die tegen ons zegt... ...zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. <lacht> daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Emmen heeft hier toch al zoveel moeite... met de toenemende criminaliteit. <lacht> al was dat alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeide ons ook hier in Emmen boven het hoofd. En weet u al hoe dat komt? U zult het niet geloven, maar dat komt door het toenemend heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stappen wij niet met door het rode licht te lopen? Ja, als wij niet stappen, dan stap ik ook niet. Ik heb het niet zo op, politieambtenaren. Het zijn namelijk van die stugge, trage denkers over het algemeen. Hele trage denkers. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Van die uh, trage denkers. Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met het kruis, dan noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met de kruis dat is als volgt... Het slachtoffer heet Gerard. Gerard is atheïst. Ja, maar hij doet er al heel de hele tijd niks meer, hè? En op een gegeven moment loopt dat zelfs zo uit de hand... hij gaat met een houten kruis in winkelpassage staan... en verkondigt daar dat hij de nieuwe Messias is. Het publiek reageert daarop met... dat is godslastering. Gerard moet dan zijn roeping als Messias opgeven... raakt aan lagerwal, aan de drank, aan de heroïne... moet zijn lichaam verkopen aan Jan en alle krijgt syphilis en is dan zo uiteindelijk toch nog aan het kruis gestorven. Gerard zelf was minder enthousiast. Uitgerekend drie dagen nadat Gerard overleden is, kom ik hem op straat bij tegen. Ik denk, het is toch ook of de duivel ermee speelt? Ik kwam hem tegen in de buurt van het station. Ik groet Gerard. God Gerard, hoe is het ermee? Hij zegt, ik zie het niet meer zitten. Ik ben volledig mislukt. Ik heb de meest verschrikkelijke ziektes opgelopen. En nu zie ik er allemaal niet meer zitten. Jawel, maar wat doe je dan hier? Ik bedoel, in de buurt van het station. Net wat ik zeg. Ik zie het niet meer zitten. Ik groet Gerard en stap op de trein. <tie> <tie> zit ik daar eenmaal in de trein, bevind ik me daar in de restauratiewagen aan een tafeltje... in gezelschap van een ge-schietkundige... de directeur van een darmenhandel en de medewerker van het KI station zegt, zegt op een gegeven moment die geschiedkundige tegen de directeur van een darmenhandel... Dat gebonk en dat getril van die treinen vind ik altijd zo eentonig en saai. Waarop die medewerker van de KI's ons zegt: Och, dat weet ik niet. <lacht> Toen leek het me toch maar wat frisser om even naar het toilet te gaan. Ik naar het toilet. Ik zie hoe de rails onder de port doorschuiven. Ik zie hoe de rails onder de port door blijven schuiven. Ik vroeg Gerard. Ja. Ik ben met er eentje. Ja. Imitaties kan ik ook. Ik kan Toon Hermans imiteren. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Toon Hermans. Ja. Dat doe ik allemaal live, die imitaties. Playback kan ik ook. Ik heb een tijdje gewerkt op de hoorspelafdeling van de Afro. En u kent het wel, hoorspel. Tuinman Robert Paul. Butler Robert Paul. Commissaris Robert Paul. Robert Paul Donald de Marcas. Ja. We waren een keer bij de Afro het Grindpad kwijt. En nu is een Grindpad het geluid bij een hoorspel. En Robert Paul was er ook nog niet. <lacht> dus we zaten helemaal zonder geluid. Het enige geluid dat er nog was, was een geluid van de telefoon. Ik denk, ja, Gooi overal maar het geluid van de telefoon in. De commissaris stapt uit zijn auto. <lacht> de commissaris loopt over het Grindpad. <lacht> de commissaris opent het tuinhek. De commissaris loopt naar de voordeur en belt aan. GELUIDEN. Ik denk, hé, hey, het geluid van de deurbel is er weer. Nee, blijk dat er echt iemand aan de deur was. Dus ik doe de deur open, staat er Robert Paul. Ik zeg, Robert, jij hier? Hij zei, ja, ik probeer al een half uur te bellen. Ja, blijft altijd fantastisch om naar te luisteren. Herman Vinkers, ik geniet ervan. Als u de weg op moet, luisteren, let op, want er, is, er zijn waarschuwingen. Dat is namelijk een uh, Traffic Jam. The... Dit is het groep Sailor. Your rings, technical toy, full of buttons and dials De dagen nog wel herinneren, luisteraars, dat er nauwelijks verkeer op de weg was. Ehm, ik heb onlangs nog een, uh, een nieuwsartikeltje geplaatst op nieuws.nl. Uh, dat ik zelf in uh, de straat van mijn ouderlijk huis uh, aan het uh, rolschaatsen ben. Er staat geen één auto in heel de straat. Als je diezelfde straat nou in wil, dan. Uh, dan moet je onder andere stukken achteruit rijden. Omdat het een goed moet, komend verkeer is. En uh, ja, een van, een van beiden moet dan wijken of achteruit rijden. Want anders kom je gewoon niet meer weg. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, anno 2025. Maar de Traffic Jam uh, geeft dat in, de, in het lied al een beetje aan. Hè? Die, uh, die groep sailor, die hadden wat dat betreft een beetje een voorspellende aard, Om het zo maar eens te zeggen. Nou, ik heb een beetje de kikker in de keel. Een duif met een kikker in de keel, dat is uh, nauwelijks voor te stellen, maar het kan toch gebeuren. Uh, wat had ik voor u klaarstaan? Oh ja, nou natuurlijk, Mary Hopkin. Dat waren nog eens dagen. MUZIEK Deze een duif, hoe voel je je? Dat vraagt u mij misschien wel. Nou, ik voel me af en toe wel een beetje Ik En dat komt ook, luisteraars, want de 25e juli komt zich erbij en dan zullen we zeggen, wat is we dan met 25 juli? Dat is toch gewoon een datum in een bepaalde maand van het jaar? Dus uh, Daar zitten we halverwege, zeg maar, 2025... Bovendien ben ik jarig op 23 juli, maar 25 juli, luisteraars, dan gaan we afscheid nemen van uh, Vrijdag Gebeurt het. Uh, het programma wat ik samen maak met mijn uh, goede collega Willem Bruist en uh, lieve Gerry, die ons altijd zo in de watten legt met allerlei uh, heerlijkheden. En uh, onze gasten, als jullie hebben zo goed verzorgd. Uh, daar gaan we, dat programma moeten we helaas afscheid van nemen. En dat is. Uh, ja, dat, dat schiet ik wel eens vol, kunt u begrijpen. Dan duift hij wel eens een beetje emotioneel. wordt. Daar gaan we snel wat aan doen. Want uh, ik ga u een uh, nummertje laten horen van de Bee Gees. Het lijkt, het lijkt een beetje op jive talking. Het is het niet. Het is ook vrij onbekend. En het heet One. Young sky, where the sun. So you die, oh, yeah. my like an ocean, I was sure to oh yeah. You've my only possession, I'll be slave to you, we all the power together, just Het is wel leuk om af en toe ook eens een wat onbekender werkje te laten horen... van uh, groepen die uh, wereldwijd uh, zoveel hits hebben gescoord, zoals de Bee Gees. Uh, ook de Beach Boys natuurlijk en de Beatles. And, nou ja, er zijn zoveel groepen die wereldwijd zoveel succes hebben gehad. Maar die Bee Gees hebben toch altijd een uh, aparte drive, zeg maar. En, uh, Jive Talking, uh, daar deed dit nummer mij een beetje aan denken, luisteraars. Het heette uh, One... Gewoon één heette het. Nou, uh, voor mij ook een nummer één hoor. Dat, uh, dat gun ik ze ook best. Uh, waar gaan we naar luisteren? Nou, we gaan luisteren naar een uh, heel mooi werkje van uh, niemand minder dan Glenn Gamble. The through Dream baby got me dreamy sweet dreams Gamble, sweet dreams, baby. We gaan eruit met een instrumentaaltje, luisteraars. Want het is alweer bijna tien uur. Dan moet ik er even uit voor het nieuws en misschien ook een klein beetje reclame. Verkeersberichten zo, hè? of er nog files zijn in Nederland. Dit is Love Unlimited, het orkest van Barry White met de Love Team... Tot straks, tot na het nieuws.